In de Poolshoofdstad Warschau zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de conservatieve regering. Ze vinden een aantal wetswijzigingen ondemocratisch. Zo is een omstreden mediawet aangenomen en de politie heeft meer bevoegdheden gekregen. De demonstranten gaven ook hun steun aan de vroegere president en vakbondsman Leg Walenza. Documenten zouden aantonen dat hij voor de geheime dienst heeft gewerkt. Valenza ontkent dat. Het ziet ernaar nou uit dat de parlementsverkiezingen van gisteren in Iran een succes worden voor de gematigde hervormers. Onder wie president Rouhani. Dat blijkt uit de eerste uitslagen. De Iraniërs konden ook hun stem uitbrengen voor de Raad van Experts. Een overlegorgaan van islamitische geestelijken. Volgens peilingen is de gematigde oud-president Rafsanjani vrijwel zeker van een plaats in die raad. Hij is een bondgenoot van de huidige president.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 done Volgens mij is mijn 3-2-1 niet helemaal mooi geknipt. Hij stopt opeens na een minuut. Nog een minuut te gaan en dan stopt hij. Kijk, in een. Stopt hij gewoon? Want nou, in ieder geval vorige week op de, nummer 3 um, stond uh, Shawn Mendes met uh, stitches. Op nummer 2 Xavier Rudd met Fallouters En op nummer 1 stond. Um,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 In your heart, you'll find the light that leads home. Cause I see you for you, and your beautiful scars take my. I see the hope in your heart. 14 plaatsen gezakt deze week de Chainsmokers samen met de Roses in het uh, prachtige nummer heet ook uh, Roses op uh, 39 en we zijn natuurlijk begonnen met de nummer 40 Avicii met uh, Broken Arrows. Hey, het is uh, tijd voor de allereerste nieuwe binnenkomen. En hier een nieuwe binnenkomer is in handen van uh, Little Mix. De groep uh, rond uh, Perry Edwards, JC Neilson, Lee Ann Pinnock... en Jade Thurwell ontstaat uh, tijdens de Britse talentenjacht X-Factor. Nou, de dames winnen het uh, programma met de cover van de single van uh, Damien Rice, Cannonball. Die single, maar ook het nummer Wings... bereikt de eerste plaats uh, van de Britse hitlijst. En in 2012 verschijnt dan hun debu debuutalbum DNA. Van uh, en van dat album bereikte samenwerking met uh, Missy Elliott...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 En een nummer dat heet uh, Secret Love Song. Nieuw binnengekomen deze week, dus op een uh, 37e Little Mix samen met Jason Derulo met A Secret Love Song hier op uh, CFM Zandwoord. you kiss me in the street and you kiss me on the dance floor. Keep behind closed doors Every time I see you I'll die a little more Stolen moments that we steal As the curtain falls It'll never be enough It's over here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 We go.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 Visit my world. World, world, world, world. Come here and visit my world. Did history trees, shining stars, our love is the only way? Don't get lost, 'cause I'm waiting.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 This is a home. Sierra, get up! Nummer 32 deze week in de Euro Breakdown. En de board is de nieuwe binnenkomen op 34 Y'all, samen met uh, Gabriella uh, Richardson met 100 Miles. De Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 31 in handen van de Major Laser, samen met Nyla met Light It Up. Stand up like a soldier, baby. Yeah, Dat met uh, Light It Up. Ik weet niet wat ik vandaag heb allemaal, hè. Nee, ik weet het ook niet. <laughs> <laughs> ah, goed, hoort er bij 31 was dat. Uh, met Light It Up samen met uh, Nyla. Wij gaan door met uh, nummer 30. In handen van uh, Duke Dumont. Prachtige single van hem, uh, Ocean Drive. Ondertussen alweer uh, 7 weken in de lijst. 1 plaatsen gestegen dit keer. Duke Dumont op uh, ZFM.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 Tuyamo met Tyler Cruise met Booty Bounce. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 37... Little Mick featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En op nummer 36... Sigala met Sweet Loving. En op, nummer, en op 12 weken in de lijst op nummer 35... Eva Simons, featuring Sidney Simpson met Blurfire. Fire. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 34... Yel featuring Gabriella, Gabriella Richardson met 100 Miles. En op nummer 33, op drie weken in de lijst... Alan Walker met Speders... En al twee weken in de lijst van nummer 32, We Have en Shara met Get Up. En dan nummer 31, Major Lazor, featuring Nylan met Light It Up. En al zeven weken in de lijst van nummer 30, Duke the met Ocean Drive. De, de Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29 in handen van de dame, Jasmine Thompson. Prachtige zingel van haar Ador, ondertussen alweer vijf weken in de lijst.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 See you for a minute.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 Hij mag even een minuutje en dan hoop je later binnen of zijn ze nog steeds aan het worden. 99 Souls is dit met The Girl Is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Nee, dat mag niet. Dat weet je na de ronde tussen wel. jongen. jongen. Hé, we gaan door met nummer 23 in handen van Dua Lipa. Met Bidoan 1-plaatsen gezakt in een derde week. Hoogstnotering 22. Deze week dus 23.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 It's good song. Ja, Enjoy en and 22. Feel it in my bones, this anticipation. See him through the smoke, so hard to be big.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 a song for you before I run away. Da, da, da, da, dee, da.